10 uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël een grondoffensief in de Gazastrook voorbereidt. Israëlische media melden dat minister Barak van Defensie 75.000 reservisten wil mobiliseren. Daarover wordt nu in het kabinet overlegd. Gisteren werden al 30.000 reservisten in paraatheid gebracht. Israël wil een eind maken aan de raketaanvallen uit de Gazastrook... waarbij in Israël drie mensen zijn omgekomen. Intussen zijn bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook... al 22 Palestijnen gedood. Automobilisten hebben vorig jaar 54 miljoen uur in de file gestaan. Dat is 18 procent minder dan in 2010. Terwijl het aantal auto's juist toenam... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu...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 Ja, die file is ineens weg. Ik denk, shit, wat moet ik nou zeggen? NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dames en heren, op zich goed nieuws dat de file weg is volgens mij. Dit is uh, langs de lijn van vrijdagavond 16 november. De dag waarop de Nederlandse schaatsers zich voor het eerst internationaal konden meten. Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden. En Jorien Termors is de verrassing van de dag. De short trackster werd derde op de drie kilometer. Toch kunnen we een definitieve overstap van haar naar het lange baan schaatsen wel vergeten. Ja, ik vind short uh, gewoon wat spectaculairder. Je hebt meer interactie uh, met de rijders. Het is meer het spelletje op het ijs wat je moet doen. En bij de lange baan is het gewoon... Zo hard schaatsen. Omdat vorig jaar de wedstrijd van Utrecht tegen Twente helemaal uit de hand liep... zijn de supporters uit Enschede komende zondag niet welkom. Het Twente-bestuur komt uit solidariteit ook niet. Jammer, vinden ze bij Utrecht, maar de zitplaatsen zijn wel al vergeven. Dat zijn de zusters van de kerk, de nonnen. Die komen één keer per jaar. Ja, daar hadden we nu een hele mooie plek voor. En die zitten op de directiesiets van Twente. En ik denk, als Joop dat hoort, dat hij dat ook nog wel leuk zal vinden. En straks gaan we horen wat het nieuwe Franse werk wordt, Zlat betekent een afgeleide inderdaad van de naam van voetballer Zlatan. Le PSG c'est Zlatan. Quel adversaire Zlatan Eh uh, Bravo. Het wereldbekerseizoen is begonnen in Heerenveen. Drie afstanden zijn er vandaag geschaatst. de 500 meter en 3000 meter bij de vrouwen en de 5000 meter bij de mannen. Sebastian Timmerman was daarbij. Sebastian, goedenavond. Dag Dionne, goedenavond. Laten we maar meteen even beginnen met de verrassing van de dag. <laughs> en dat is ja. uh, volgens ons allemaal Jorien Termors, uh, de uh, short trackster. Uh, ja. Heeft ze jou ook verrast? Ja, zeker weten. Dat deed ze vorige week eigenlijk al hè, met die derde plaats bij uh, de Enke Afstanden. Uh, en als je dan een week daarna bij je wereldbekerdebuut... Uh, uh, sowieso weer een persoonlijke record rijdt, ietsje sneller dan vorige week... en je komt gelijk weer op het podium, of weer op het podium... voor het <laughs> eerst op het podium in wereldbekerverband... namelijk met de derde plaats, achter Stephanie Beckert, de Duitse... en de Tsjechische uh, Olympische wereldkampioen Martina Sablikova... kun je wel spreken inderdaad van de verrassing van de dag. Ja, uh, meteen met je debuut internationaal op het podium. Laten we even naar haar luisteren. Jeroen Steklenburg, sprak met haar. Ja, het houdt niet op Nee, zeker niet. Dat is een mooie... Uh, mooie Mooi rijd weer. Eh, eigenlijk soortgelijke race eh, als vorige week. En eh, ja daarmee de derde plaats behaald. Dat is natuurlijk heel mooi op een uh, wereldbeek. Het grote verschil is: vorige week zat je in de top 3 van Nederland. Nu zit je gelijk in de top 3 van de wereld. Het gaat hard. Ja, zeker dat. Met een vergelijkbare race en dan in de top drie belanden. Ja, mijn eerste wereldbeek op de lange baan, dus uh, ja, het kan niet beter eigenlijk. Wil je dit nou allemaal heel onbevangen? Of ga je, je vooraf bij, de, bij deze wedstrijd ja, je, dingen, je doelen stellen, je dingen afvragen. Van waar zou ik staan in dat internationale veld? Nou, eigenlijk is het voor mij meer uh, een race uh, vanuit, vanuit trainingsperspectief bekeken. Ik wil ontspannen rijden, mijn techniek uh, goed toepassen. En, uh, van daaruit hard schaatsen en, uh, dat is eigenlijk het doel uh, wat ik heb gesteld voor deze rit. En voor mij is het niet uh, van belang waar ik sta in het veld. Uh, ja, uiteindelijk word ik dead en dat is heel mooi meegenomen. Maar ik wil uiteindelijk in het short track hoge prijzen behalen. En daar kijk ik meer naar posities dan uh, dat ik dat hier doe. Nou hoorde ik je dat vorige week ook zeggen. Hè? Dat je hem rijdt uit een soort trainingsperspectief en dat wel ziet waar je eindigt. Het is bijna een belediging voor al deze meiden die week in week uit trainen voor de lange baan. En jij rijdt je er zo even tussen. Ja, maar het is denk ik de manier waarop je mentaal zo'n wedstrijd in gaat. Ik bekijk het dan vanuit, vanuit een training en daardoor rijd ik misschien heel ontspannen en pak ik juist mijn techniek op. En verkijk ik het misschien te veel vanuit de, vanuit de wedstrijd, dan komt er ook meer spanning bij kijken. En dan zul je zien dat je door die spanning misschien toch wat terughoudender gaat rijden. En ik denk dat ik daarom nu ontspannen reën en een mooie rit heb neergezet. Blijf je dat nu volhouden of wordt lange baan toch langzaamaan iets serieuzer voor jou? Nou, tot nu toe is het short track voor mij het belangrijkste. Daar doe ik alles voor en daar wil ik uh, in Sochi straks een erenmedaille halen. En waarom is dat? Vind je short track gewoon een mooiere sport? Want wereldwijd is het, is het waarschijnlijk veel groter dan Langebaan. Maar in Nederland weet je dat de schijnwerpers toch altijd op lange baan gericht zijn. Ja, ik vind short track gewoon wat spectaculairder. Je hebt meer interactie uh, met de rijders. Uh, ja, het is meer het spelletje in de, op het ijs wat je, wat je moet doen. En bij de Langebaan is het gewoon zo hard mogelijk schaatsen. En het beste uit jezelf halen, dat doe je uiteindelijk ook wel bij het shorttrack. Maar daar komt zoveel meer bij kijken met de rijders in de baan, de interactie, het inhalen. Ja, je moet uh, tactisch daar ook heel goed rijden. En hier is dat toch wat minder van belang. En de aandacht en misschien wel wat meer het grote geld van de lange baan, dat is dan voor jou minder interessant? Nee, ik doe, uh, ik doe het schaats omdat ik het leuk vind. en uh, Ik vind de lange baan ook heel leuk, maar het shorttrack gewoon, uh, ja, dat trekt me toch iets meer. En uh, ja, uiteindelijk bekijk ik alles vanuit waar... Wat ik leuk vind om te doen en uh, daar doe ik het voor. en ja, Geld is alleen maar een bijkomstigheid. Gaan we je nou nog terugzien op een andere wereldbeker? Of ben je dan weer te druk met, met, die, met die andere sport, met Nou Ik rij morgen nog de massa start hier en dan uh, gaat de focus weer volledig op het shorttrack. Want over een week dan, uh, vertrekken we weer naar Azië voor uh, de wereldbekers. En daar wil ik gewoon weer het schaatsen. Nummer drie van deze wereldbekerwedstrijd. Zien we niet meer terug straks in uh, Astana en Colonna en waar het, waar het ook verder gaat? Nee, helaas niet. Sebastian, dat is eigenlijk wel jammer hè, voor de lange ja. baan ja, dat is hartstikke jammer, want het is een, een verrijking van uh, het Nederlandse vrouwenpeloton op die drie kilometer. Uh, uh, maar inderdaad, ze geeft de voorkeur dus uh, aan dat short track. Ze heeft een olympische nominatie inmiddels op zak voor de, op de 1500 meter. Uh, maar dus nog niet op de 500 en de 1000 meter. En zij is een hele belangrijke pion in de, de aflossingsploeg, de relayploeg. Zeker na het stoppen van de Anita van Doorn. Dus wat dat betreft is het uh, ook wel logisch dat zij uh, zich weer helemaal gaat focussen op dat short track. Maar inderdaad, voor het lange baanschaatsen is het... Uh, is het echt erg jammer. Kijk, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de laatste ronde: daar is ze bijna een seconde sneller dan de voorlaatste ronde en er zijn maar heel weinig vrouwen die dat kunnen. Zelfs sablikova Beckett echt de wereldtop, heeft daar heel veel moeite mee. Dus het is echt een verrijking, hoor. Ja, het is, het is een top 3 plaats... met inderdaad Sablikova gewoon net iets sneller ja. dan zij, hè? Ja, dat zit binnen de twee... Het is 1900 ste van een seconde, binnen de 210 tiende. Overigens de nummers 2 tot en met 7 zaten ook binnen 3 seconden, hoor. Dus dat, dat zat allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, uh, maar inderdaad, ze, ze, ja, ze jut de wereldtop op op deze manier. Niet alleen de Nederlandse top. En wat dat betreft is het uh, ja, wel te hopen dat ze misschien later in het seizoen... nog een plekje vindt om een beetje het lange baan schaatsen... met het uh, shorttracken te combineren. Het zou leuk zijn. Maar vind je, vind je het ook logisch dat dan die, die vraag wordt gesteld van... Hey, wat, wat gek, hè? Dat, uh, dat Eigenlijk is dat raar en vervelend misschien ook wel... voor het lange baan schaatsen, dat ja. een shorttrackster zich uh, er zo tussen schaatst. Ja, maar ze vergeet misschien wel in dat antwoord ook te melden... dat zij dus blijkbaar ook een multitalent is. Want uh, als je kijkt naar de tijden ook die de anderen rijden... nou ja, pak bijvoorbeeld die aan de Valkenburg erbij. Op de vierde plaats ook maar een seconde langzamer dan vorige week. Uh, Marije Joling, Antoinette de Jong, zesde en zevende. Ook rond hun persoonlijke records. Uh, uh, dan zijn dat ook gewoon goede tijden. Dus uh, je moet het eigenlijk omdraaien. Jorien de Mors blijkt nu, is dus een multitalent... die niet alleen kan trekken, maar ook heel goed kan lange banen. Het is, ik vind het niet echt een disqualificatie van de andere vrouwen. En Stephanie Beckert wint vandaag die drie kilometer. Vond je dat een verrassing? Uh, nee, eigenlijk niet. Want als Beckett haar lichaam uh, op orde heeft, om het zo maar te noemen, geen last heeft van de rug, dan uh, behoort zij uh, tot de, de wereldtop. Is zij de uitdaagste van Martina Sablikova? En uh, dat liet ze ook weer zien. En ze verslaat Sablikova met 2,3 seconden. Dat viel me wel tegen dat de Tsjechische zo'n achterstand had. Maar ja, uh, het is pas de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hè? Ja, gelukkig ook voor Irene Wust, want die reed niet goed vandaag. Ze werd achtste. Uh, na de race werd Wuster uiteraard naar gevraagd. En ze had heel bewust vooraf niet verteld dat ze niet fit is. Ja, ik hou niet van excuses en ik wil gewoon lekker rijden. En technisch gaat het in de training ook best goed. Alleen, ja, dat zijn twee rondjes. En uh, als je weinig lucht krijgt, dan is drie kilometer gewoon een beetje lang. Maar goed, ja, ik baal er gigantisch van. En alleen, uh, ziek zijn kun je niet plannen. En ja, vorige week uh, ontsprong ik de dans op de NK... En, ja, was ik wel fit, alleen uh, ja, daarna was het even over. Groot is nou de desillusie omdat je gisteren zo'n zin in had? Of kun je een plekje geven omdat je een duidelijke oorzaak hebt? Ja, de desillusie blijft groot. Ik bedoel, uh, je wil gewoon heel hard schaatsen. En ik weet gewoon dat ik goed ben. En schaats is lekker en dat wil ik laten zien. En ik had heel eerlijk vandaag een tijd van 4.02, 4.03 in mijn hoofd om te rijden. Alleen 10 ja, seconden naar boven, dat is natuurlijk uh, ja, heel slecht. En ja... Je wil ze graag en het is weer een nieuw seizoen en je wil je laten zien. Alleen, wat je zegt, de seizoen is lang. Alleen, we hebben Nederland ook weer te maken met regels en daar wordt het ook niet makkelijker op. Want ja, zeg je nu van ik krijg geen 1500, dan zit je eigenlijk al gelijk met een skate-off tussen kerst en oud en nieuw en een enkel round en een enkel sprint Dus ja, het blijft lastig voor Nederland uitkomen. Toch moet een Wust die meer dan 4 rijdt, boven de 4-10 rijdt, volgens mij het bed in en een paar dagen niet schaatsen. Ja, daar heb je ook wel weer gelijk. In. Het is een wereldkampioenwaardig. Dus uh, ga je eens even uitfietsen en dan met de medische staf overleggen. En ik ben bang dat je me niet meer gaat zien dit weekend. Nee, en dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Hè? Irene Wust heeft zich afgemeld voor de rest van het weekend. Ze heeft het wel vaker, hè? zo aan het begin van het seizoen. Ja, ja, en uh, niet alleen zij. Ik, uh, ik zit me echt te. Volgens mij is uh, half Nederland-schaatsland ziek. Uh, allemaal virussen hier, uh, griepje daar. Uh, uh, blijkbaar hakt de zware voorbereiding. Want ze zijn natuurlijk al sinds mei uh, aan het trainen. Vooral de laatste maanden keihard aan het trainen. Hakt er dan toch wel uh, behoorlijk in. Zoals het seizoen gaat beginnen. Je leeft natuurlijk als topsporter. Zijn er sowieso al op het randje. Ja. Maar uh, uh, ja, nou, er zijn heel veel zieken. En nu dus kunnen we iedereen Wius nu ook in dat rijtje zetten. Maar het zou inderdaad verstandig zijn als ze dan uh, de rust pakt. En aan het begin van het seizoen zo in dat eerste internationale weekend. Besluit om verder niet meer in actie te komen. Dan gaan we naar de 500 meter. Voor Nederland ook niet echt... Echt heel prettig nee, gewonnen door Sangwali. Ja, en ja. dan moet je heel lang wachten. Ja, Sangwali, de Olympische en wereldkampioenen, wint voor Richardson en Kodaira uit Amerika en Japan. En dan gaan we naar plaats 9 scrollen voordat we morgen Boer tegenkomen. Uh, ja, dat moet gewoon veel beter kunnen. Maar ook Boer is ziek geweest, voelt ja. zich nog steeds helemaal lekker. Nou ja, dat Leenstra 15e wordt, dat is toch meer iemand voor de 1000 en de 1500 meter. Dus daar kunnen we dan wel mee leven. Maar Laurine van Riesen en Thijsje Oenema plaats 17 en 18, dat is gewoon slecht. Punt. En, en Anis Das wint wel Die de wint wegen. He? Dat ja, is nog ja, een lichtpuntje. Dat is een lichtpuntje, maar met haar tijd zou ze vijftiende geworden zijn in de A-groep. Dus ja, qua top kunnen we daar ook niet zo uh, heel veel mee. Met alle respect voor Anisdas. Nou, dan gaan we naar de vijf kilometer voor mannen. Dat is een ander verhaal, want Sven Kramer wint daar weer uh, bij ja. de top 6. Allemaal Nederlands op scope na, dat moet ja. ik zeggen. Die was vijfde. Uh, Sven Kramer, ging het makkelijk, die overwinning? Nou, uh, het was eigenlijk een kopie van vorige week... Uh, uh, tot zeg maar rond of 4, 5 voor het einde dacht ik. Hij gaat het niet redden. En het was dan de 6, 16, 78 van Jorrit Bergsma. Op dat moment de snelste tijd. En hij slaat net als vorige week, dus weer toe. in de laatste vier ronden. En hij wint uiteindelijk met 69 honderdste van een seconde verschil. En als je dan inderdaad bedenkt dat Kramer zoveel last heeft gehad van zijn rug. in dat voorseizoen. dan is het echt gewoon weer superknap. en een uh, groot kampioen waardig. dat hij hier wint. Hij laat gewoon zien dat hij echt. Uh, uh, ja echt een groot kampioen is. De manier waarop die rijdt, heel berekenend. En dan toch gewoon weer uithalen en winnen. Die overwinning niet laten lopen. Terwijl dat best een keertje zou kunnen. Zo aan het begin van het seizoen, dat is, uh, is klasse. Zijn 24e wereldbeker overwinning alweer. Uh, als je alle afstanden bij elkaar optelt. Alleen Ritsma en ze deden het beter. Nou, dat zegt genoeg. Sven Kramer, laten we ook even naar hem luisteren. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Versteemd, gefeliciteerd. Is dit laten zien wie de baas is? Nou, nah, dat weet ik niet, maar... Uh... Het was, wel een, het was wel een goede rit. Vooral aan het einde. Aan uh, ja, het begin uh, wilde ik hem eens rustig houden. Ik wil, niet, uh, er nog, uh, ja, ik wil die wedstrijd eigenlijk nog niet gewoon inknallen. Heb uh, je uh, dat met je fysiek te maken? Ja, ook. Uh, ik heb natuurlijk niet het ideale programma kunnen draaien. En, uh, ja, ik wilde de race eigenlijk nog progressief opbouwen. Waardoor ik aan het einde gewoon, uh, nog steeds kan versnellen. En, uh, als dat lukt is goed. Ja, als je dan rekening houdt met het fysiek, zou je ook kunnen zeggen... misschien is het verstandig om hem niet op het einde er nog, toch nog uit te proberen te slepen. Ja, maar dan moet ik niet meedoen, hè. Is dat zo tegen jouw karakter? Ja, ik voel op een gegeven moment wel dat, uh, dat ik echt moet gaan versnellen voor de winst. En dan, uh, ja, dan uh, gaat het bij mij iets... Uh, ik weet niet of iets fout gaat of goed gaat, maar uh, ja, dan is het gewoon het gast op. Ja, zou dat ook fout kunnen zijn, dat je toch iets forceert? Of voelt dat nu niet zo? Nee, nee zo voelt het niet. En, uh, ik heb me wel slecht gevoeld, hè. En heb je het dan altijd onder controle? Want er komt een moment dat je toch meer dan twee seconden achter ligt. Zij rijden geen slechte ronde aan het eind. Er zit misschien wel iets ruimte. Wist je altijd, dit kan nog? Ja, ik heb wel altijd als ze binnen de seconde, twee seconden dan... Ik wist het ze op een gegeven moment hebben ze een stukje... altijd 30-0 gereden, 9-9. Dus uh, ja, als ik daar 9-2 elke keer tegenover ga zetten, 9-3, dan uh, het gaat het hard. En hoe fijn is het dan dat je hem wint? Voor iemand die is zoals jij bent? Ja, het blijft leuk hè. Is het ook belangrijk richting de rest van het seizoen? Nou ja, weet je, winnen is gewoon altijd belangrijk. En uh, daarom, dat is waarom ik hier dan meedoe. Geen hoop geven aan de rest? Nou, nah, dat heeft het nog niet eens mee, mee te maken. Ik wil gewoon uh, voor mezelf als ik een wedstrijd wil, dan wil ik hem winnen. En uh, met wat voor opdracht dan ook, uiteindelijk moet ik hem winnen. En uh, <laughs> ja, dat, uh, dat is waarom ik het zo leuk vind. Ja, mooi hè. En dat ja. voert hij dan dus ook zo uit. Zo werkt ja. het bij Spingkamer. Ja. Ja, en reken maar dat het best een beetje meespeelt hoor. Bij uh, sportman als Sven Kramer even aan de rest laten zien... dat hij uh, ook met een gebrekkige voorbereiding nog tot dit in staat is. Ja. Zo werkt het toch in de sport. Het is wel duidelijk, uh, Nederland domineert uh, ja. Ja, totaal op dit moment. Ja, want ik he? moet ook nog wel even een pluim uitdelen aan Bergsma en Blokhuizen. Duwel duel dat zij uh, lieten zien op het ijs. Uh, nipt gewonnen door Jorrit Bergsma. Driehonderdste voor Jan Blokhuizen. De nummers 1, 2 en 3, Kramer, Bergsma, Blokhuizen. Zaten binnen de seconde. En dat op een 5 kilometer. Dat zien we niet zo heel vaak. Dus die verdienen ook zeker een pluim. Nou ja, Bob de Jong op de vierde plaats. Tertje Bloemen zesde. 5 uh, kilometer. Het was één groot Nederlands feest vandaag. Ja, dat belooft wat voor de tien, hè? Ja, ja, nou ja uh, ik ben wel een beetje bang dat als dit nu een paar weken zo doorgaat... dat we dezelfde discussie over de 5 kilometer gaan krijgen als bij de 10 kilometer. Uh, namelijk dat het saai wordt, internationaal gezien. Nou heb ik bij Scobreff nog wel het idee dat het altijd nog ietsje harder kan. Uh, Bucko is ook ziek geweest, dus die had bij voorbaat al gezegd verwacht vandaag. Van mij geen wonderen. Uh, er komt ook nog wel wat aan. Een aantal mensen is hier niet, zoals de Amerikaanse Koek en Amerikanen Cook en Hansen. Maar uh, ja, het, was een, het, was heel, het was echt een 5 kilometer van hoog niveau... Maar, zeg maar als je even de Nederlandse pet afzet... hoop ik toch wel dat we de komende weken ook weer wat uh, meer niet-Nederlanders... in ieder geval in de subtop erbij gaan zien die het de Nederlanders moeilijk kan maken. Wat krijgen, we, wat krijgen we morgen nog, Sebastian? Morgen gaan we de eerste 500 meter rijden bij de mannen. De tweede bij de vrouwen, de 1000 meter bij de mannen. En de 1500 10, meter bij de vrouwen. En daarna gaan we ook nog de ploegenachtervolging rijden bij de mannen. En de marstart, zeg maar die mini-marathon bij de vrouwen. Dus dat is een lang programma morgenmiddag. Oh. Ja. <laughs> Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. Oké. Okay. Sing like a bandit stealing time Underneath the sycamore train Cupid by the house in Valentines To my sweet lover and maid Slowly but surely Wish me love a oh, wishing well to kiss and tell, oh wishing well, a bird butterfly like tea, wish me love a oh, wishing well to kiss and tell, oh wishing well. I well A butterfly taste Come on and wish me love Een derby, wishing well. We blijven even bij het schaatsen. Bart Swings en Bart Veldkamp. Bart en Bart, een schaatsende Belg en een schaatsbelg. Bart Swings wil volgend jaar graag vlammen op de Olympische Spelen. Bart Veldkamp gaat hem daarbij helpen als assistentcoach van de Belgische ploeg. Sinds kort werken de twee samen. Steven Dalebout volgde ze bij hun eerste race... de wereldbekerwedstrijd 5 kilometer in Heerenveen. Bart Veldkamp, natuurlijk beroemd in Nederland vanwege onder andere die gouden Olympische medaille in 1992. In België kennen ze hem vanwege het brons, zes jaar later. Veldkamp was een schaatsbel geworden en pakte de eerste Olympische Belgische schaatsmedaille ooit. Dus wat voor podium hebben we hier? We hebben hier een Nederlands-Belgisch podium, een Benelux podium in Nagano. Met rommen voor het goud, Ritsma voor het zilver en Veldkamp. Voor het Belgische brons. Sinds deze week is Veldkamp weer terug bij de Belgische Schaatsbond. Nu als assistent-coach. Uh, ja, net als je zegt, assisteren op het ijs. Uh, technisch, wedstrijd tactisch. Dat is in eerste instantie de insteek. En uh, kijken waar we ja, het schaatsspecifieke programma kunnen optimaliseren. En dus ging Veldkamp vandaag met een België-jasje het ijs op. Denk aan je techniek, hè, de bocht.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 ja, goede wedstrijden eigenlijk gewoon. Nou aanvallen! Nou aanvallen, kom op! Vorig jaar reed ik altijd vrij goede wedstrijden, maar kon ik op het einde eigenlijk niet meer versnellen. En vandaag was het plan om echt eens iets, eens iets anders te doen. Samen met Bart en Jelle, Bart Velkamp en Jelle en trein, hebben we dat afgesproken en ja, nou, ging eigenlijk vrij goed. Het ijs vond ik wel vrij zwaar vandaag. Maar ja, ik denk dat ik rond de 10 elfde plek eindig, dus daar ben ik wel tevreden mee.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 Ja, ze hebben natuurlijk wel een beperkt budget, hè? dus ze zijn ook op zoek naar uh, een ruime budget om er wat meer, meer structureel van te maken. Dus als, als er vanuit België meer geld komt voor het schaatsen, voor dat doel in Sochi, dan, dan zou jij eventueel ook daar nog nauwer bij of vaker bij betrokken kunnen zijn, ja. kunnen worden? Ja, precies, zou er bij, bij, meer bij kunnen betrokken worden. Ik denk vooral dat het geld uit Nederland zou moeten komen. Oh ja? Nou ja, kijk, het BOIC heeft wel wat geld en daar krijgen ze al ondersteuning van, maar ja, de sponsors uh, die in België heb je niet, dus het zal, uh, zullen Nederlandse... Bedrijven die het interessant vinden om wat met uh, een, een echte Belg en een, een half echte Belg uh, schaatsbelg. schaatsbelg willen doen. Dus uh, ja, daar moeten we het een beetje van hebben en dan zou het mooi zijn als dat iets, uh, in ontwikkeld kan worden. Want de schaatsbelg Veldkamp praat uit ervaring. Hij haalde in 98 brons voor België. Maar die medaille ligt nog in de kast. Veldkamp heeft hem nog niet tevoorschijn getoverd om Bart Swings te motiveren. Nee, nee dat, dat, uh, dat hoeft ook niet. We uh, Proberen.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 Met Bart en Bart verlaten we het schaatsen en gaan we naar het voetbal. We duiken daarvoor de recente geschiedenis in. Een voetbalwedstrijd op een koude februariavond in 2005. Hier komt een fragment met het commentaar van Ragnar Niemeyer. Nu de druk die er is van de Duitse ploeg. Michalke met de bal voor het doel. Meijer met de vrijheid, maar het hoofd van Matthijs er dan nog. De bal komt wel terecht bij Dennis Brinkman, de vleugelverdediger... die er handig vandoor gaat. Een bal die via de benen van Buskemolen... Ja, dat zegt. Die, eh, Erik Meijer zegt dat ook. Over de achterlijn gaat. De scheidsrechter, nou laten we hem erover ophouden, speelt geen al te beste wedstrijd. Die zegt dat het simpelweg een keeperstrap is voor Henk Timmer. Die trouwens twee minuten geleden. Inderdaad... Ja, u hoorde, u hoorde vast al wat bekende namen voorbij komen. Matthijssen en Timmer onder andere. Ze speelden met AZ in de derde ronde van de UEFA Cup... tegen Alemania Agen, met de Nederlander Erik Meijer in de basis. De uitwedstrijd bleef 0-0. Thuis versloeg AZ de Duitsers met 2-1. De Halkmaarders bereikten uiteindelijk de halve finales. Met de tegenstander uit dit fragment loopt het uiteindelijk slecht af. Alemania Agen zakte in vijf jaar tijd af... van de Bundesliga naar de derde divisie. De financiële problemen stapelden zich op en dat eindigde... Vandaag in het faillissement. De club, opgericht in 1900, houdt op te bestaan. Gaan wij naar Parijs. Hij uh, ging deze week de hele wereld over. namelijk Het doelpunt van Zlatan Ibrahimovic maakte die in de oefenwedstrijd tegen Engeland. En Zlatan Ibrahimovic speelt bij Paris Germain. Zlatan maakte ze alle vier voor Zweden. Maar vooral dat vierde doelpunt heeft het vastgezien. was prachtig. Een omhaal van grote afstand. Ron Linker, correspondent in Parijs. Goedenavond. Goedenavond, Dionne. Um, ja, we lezen nu berichten dat de Franse taal er een werkwoord bij heeft. Zlatané. Zeg ik dat goed? Ja, dat is prachtig hoor. Zlatané. <laughs> Laten we het rijtje erbij pakken. Je slatan, nous slatanons, je slatané. Het is Frans met een vleugje Zweeds-Bosnisch. <laughs> maar wat betekent het? <laughs> Ja, dat is, dat is wat moeilijker. Hè? In eerste instantie was de betekenis eigenlijk heel simpel. Scoren. Maar er komen steeds meer betekenissen bij. Het is nu een tegenstander dik verslaan, vermorzelen. Hè? Vergeet niet dat Ibrahimovic een, een bruine band taekwondo heeft. En, ja, ik zag een, een satirisch clipje al in waarin uh, Ibrahimovic zei dat hij een DVD geslataneerd had. Als ik het zo mag vertalen. Maar de oorspronkelijke betekenis is dus heel simpel een doelpunt maken. We hebben een stukje op internet gevonden waarin het woord zlatane voorkomt. Laten we even luisteren. PSG c'est Zlatan. Quel adversaire veux tu Zlataner? Euh l'OM. Bravo, tu as Zlatané Marseille 2-0. Deux buts de Zlatan. Un Zlatan du gauche et un Zlatan de la tête. Monsieur Linker, uh... <laughs> <laughs> Wat wordt hier gezegd? Ja, dat is duidelijk toch, hè? Je gaat het over een man die een voetbalspel op de computer speelt... en hij moet een club kiezen dan. En dat, dat wordt dan Paris Saint-Germain... waarop de computer met een Ibrahimovic-stem zegt... Goed zo, je hebt Zlatan gekozen. Tegen welke tegenstander wil je Zlataneren? Wil je spelen? Olympique Marseille. Aha, zegt Ibrahimovic. Je hebt Marseille geslataneerd met 2-0. Een Zlatan van links en een Zlatan met het hoofd. Het is, uh, begrijp ik, niet helemaal dus bedoeld als eerbetoon. Hè? Want dat was wel het eerste waar wij aan dachten... Ja, Kijk, de Ibrahimovic is hier met heel veel tamtam -tam gekomen. Het is natuurlijk een, een beer van een vent. Ik, ik was bij zijn eerste persconferentie hier en je, en je zag die Franse journalisten zich al in de handen wrijven. Het wordt weer leuk bij Paris Saint-Germain. Hij zei toen dat hij de Franse competitie eigenlijk helemaal niet goed kent, maar dat de Franse competitie hem natuurlijk wel kent. Want wat opvalt is dat dan over zichzelf praat in de derde persoon. Ja, ja. Hij zegt niet... Ik wil vandaag scoren. Hij zegt, 'Slatan wil vandaag scoren. Of, of eigenlijk nog beter, 'Slatan gaat vandaag scoren. Die directheid van spreken, dat vonden de Fransen grappig. En daarom hebben ze er een werkwoord van gemaakt. Ja, ze steken de draak met hem. Maar ze zijn natuurlijk, als het uitkomt, ook wel heel trots op hem. En heel blij met hem. Ja, hij scoort ontzettend aan de lopende ja. band. Hij is bijna bij iedere beslissende actie betrokken. Dus uh, ja, ze zijn heel trots op hem hier, ja. Komt Slatané uh, in de Franse vandalen? Nou, er zijn al hele serieuze studies naar verrichten, Dion. Om in aanmerking te komen voor het woordenboek... moet zo'n woord, ja, wijder gebruikt worden... dan dat het alleen over Zlatan zelf uh, gaat. Dus als commentatoren het ook gaan gebruiken bij andere voetballers... dan heeft het een kans. Nou, dat zit er voorlopig niet in. Dus voorlopig niet in de Franse woordenboeken. Misschien als Zlatan nog meer doelpunten maakt voor Paris Saint-Germain... komt hij wel in de recordboek. ik wil maar nog één keer af. oefenen. Eén keer oefenen. Je Zlatan... En dan? Ja, oui. Tu slatans. Tu slatans. Oh, oui. Nous slatanons. Nous slatanons. Nous slatanons. <laughs> Merci bien, Ron Linker. De Formule 1 is na vijf jaar weer terug in Amerika. Het is nooit echt een gelukkig huwelijk geweest, Formule 1 en Amerika. Maar misschien komt daar dit weekend verandering in. als er in Austin wordt gereest op een nieuw circuit. Vlak voor deze uitzending belde ik met Arie Luyendijk, tweevoudig winnaar van Indy 500. En hij is in Austin. De reden voor mij dat ik hier ben is dat ik, uh, ik doe mee aan de historische Formule 1 race voorafgaande. Uh, morgen, dus zaterdag, uh, aan de Formule 1 race. Maar wat je al zei, uh, en na een nieuw circuit, echt een prachtig circuit. Ik heb uh, niks anders als uh, lof gehoord van uh, de Formule 1 rijders over het circuit ook. Ja. Op het moment uh, een beetje weinig grip voor hun, Maar ja, dat is altijd met een nieuw circuit en een nieuw asfalt. Maar een prachtige layout. De tribunes liggen er staan heel goed bij. Er zijn uh, best wel grote hoogteverschillen in sommige punten van het circuit. Dus. Uh, het is echt een heel mooie circuit. Ja. Kunt u uitleggen wat dat is? Dat het, dat het nooit echt gewerkt heeft tussen Formule 1 en Amerika? Nou, kijk, de laatste keer dat Formule 1 reed in Amerika, reed, was op het uh, circuit van Indianapolis, wat uiteindelijk een oval is van 2,5 mijl lang. En dan daar binnenin had je een circuitje wat ze gemaakt hadden, maar het was nooit echt een echte Formule 1 racebaan, zoals deze baan is. Uh -huh. Te veel tribunes in Indianapolis, dus dan zag je hele grote stukken wat leeg was, want waar men van die plaatsen toch niks kon zien. Uh, en natuurlijk uh, de bakel met, met Michelin, wat je toen had, uh, toen een hoop teams uh, niet reden. En ja, er gingen zeven auto's van de start of misschien vijf. Ja, precies, dat want heeft, uh, dat was in 2005, hè? daar is het echt wel misgegaan. Ja, en dat heeft zo'n deuk erin gegooid. Uh, en er was zo'n turn-off, zeg maar, voor de fans. Uh, die zijn dan ook daarna niet meer echt in uh, grote getalen naar het circuit gekomen. Maar ik denk dat, uh, dat dit wel een onderkeer is, want dit is echt een specifiek gebouwd circuit voor Formule 1. Met alle de hoge standaard die, uh, die ze vereisen. En het is gewoon een, op dit moment meteen het mooiste circuit in Amerika. Dus u uh, denkt ook dat het vertrouwen wel teruggewonnen kan worden. He, wat in 2005 helemaal weg was. Toen inderdaad al die mensen er zaten. En maar ja, een paar auto's van start zagen gaan. Um, dat moet nu goed komen. Yeah. Ja, hoor, ik denk dat dit echt wel een omkeer is. Uh, ik heb begrepen dat het uh, uitverkocht is voor dit weekend. En uh, ik, ik, ik weet bijna wel zeker dat in de toekomst... dat het ook gewoon een goede show zal zijn. En dat mensen terugkomen. Want uh, ik geloof dat. Wie dan ook hier komt kijken, zo onder indruk is van het circuit. En wat men hier neergezet heeft in een paar jaar tijd, is het wel echt heel indrukwekkend. Ja, het is ook nog eens ongelooflijk spannend. Dat, denk, dat helpt ook wel, denk ik. Hè? Want ja, wordt het Vettel? Wordt het Alonso? Ja, ik geloof dat dat misschien niet zo leeft op dit moment. Ik geloof dat het nieuwe circuit uh, zeg maar, wat mensen aantrekt. Ja. Want uh, die tickets uiteindelijk zijn uh, best wel lang geleden al verkocht. Maar het feit dat je natuurlijk een uh, mooi kampioenschap hebt ...gaan, gaan die hier tussen Vettel en uh, Alonso. Ja, dat is alleen maar meegenomen. Dus, uh, die het, mensen hebben uh, gewoon geluk. Het wordt wat spannend. <laughs> ja, ja, zeker. Uh, de Indy 500 heeft, heeft eigenlijk nooit populariteitsproblemen gehad in Amerika. Hè? Hoe komt dat? Nou, dat heeft het ook wel een tijdje gehad. Uh, er was een split toen in IndyCar. Toen had je, zeg maar, 15 jaar geleden twee IndyCar series. En dat heeft echt de populariteit van Indianapolis. Althans van de series ook niet geholpen. Maar in India is het nog steeds een van de grootste sportevenementen uh, in de wereld. En uh, dat zal het ook altijd wel blijven. Dat is zo, ja, het is zoveel historie en het gaat wel zo ver terug in de tijd... dat het een soort automatisch succesverhaal wordt elk jaar. Dus uh, dat, dat zal wel zo blijven. En u gaat morgen dus zelf ook weer op het circuit. Wat, wat gaat er precies gebeuren? U zei een historische race... Ja, dat zijn auto's van, ik geloof, 65 tot en met 1980. En ze hebben allerlei verschillende wagens, echt auto's die de echte Formule 1 liefhebbers zal herkennen. Zoals de Tyrrell's s wieler ik rijd met een uh, 1980 Allen Proost, uh, McLaren. En dat is gewoon leuk om te doen, we rijden tien ronden race, dat is een korte race. Ja. Maar het zijn allemaal liefhebbers, sommige jongens hebben vroeger gereden. Um, wie, wie komt u daar jongens. bijvoorbeeld tegen? Nou, ik geloof dat niemand uh, die uh, mee rijdt in, in dit wedstrijdje zeg maar, tot men die kent in Nederland, dat zijn allemaal jongens, het uh, zijn geen oude 1-rijders of geen Audi-Indico-rijders. Mm -hmm. Ze hebben mij gevraagd om te rijden en uh, ik vind het altijd wel leuk. Ja, dat is dus, toch uh, ook geen dagelijkse kost meer voor u? Nee, nee, de laatste keer dat ik uh, fanatiek heb, was uh, vorig jaar in Spa met een uh, Audi. Ja. Maar, uh, ik vind het wel leuk om deze dingen te doen, want uh, ik heb dus een goede tip van Jan Lammers gehad vorig jaar. zei Je moet gewoon blijven doen wat je leuk vindt en je moet er lak aan hebben wat mensen denken van je. Want tenslotte ben je niet de jongste meer, dus ik hoeft van mij niet te verwachten dat ik hier de sterren van de hemel rijd. Nee. Maar als, als we maar een leuke tijd hebben. Maar u vindt het wel leuk om te doen. Nou, heel duidelijk. Ja, dank u wel, Arie Luijendijk. En uh, veel plezier morgen. En jullie ook met kijken naar de, naar de race in Austin. Ja, Hoetjes. dank. Okay, bye. Dan gaan we verder met uh, voetbal weer. FC Utrecht, FC Twente. Dit weekend is misschien wel de meest aansprekende affiche in de eredivisie. De nummers 2 en 6 staan zondagmiddag tegenover elkaar in stadion Galgewaard. Vorig jaar liep het daar flink uit de hand... nadat Twente supporters vuurwerk gooiden richting de Utrecht-aanhang. Na afloop kwam het tot ernstige rellen. Misschien ook wel omdat Twente met een dikke 6-2 overwinning van het veld stapte. Verslaggever Ragnar Niemeyer was bij de training van Utrecht. Rellen in en buiten het stadion, waarschuwing schoten van de politie. En door alle ongeregeldheden blijft het FC Twente-bestuur nu weg. Het boycott het duel in de gewaard, Omdat de supporters uit Enschede niet welkom zijn. Ja, het is, uh, het is jammer dat, het, uh, dat dit soort dingen nog voorkomen in en rondom het stadion. Trainer Jan Wouters kiest zorgvuldig zijn woorden als hem de vraag wordt voorgelegd... of dat laatste nou een verstandige beslissing is of niet. Nee, maar ja, er is... Ge genoeg over gezegd en ik blijf het schandalig vinden dat, dat dit soort dingen gebeuren, maar we hebben nu een nieuwe wedstrijd en uh, ja, hopelijk komt het uh, niet meer voor. Wie meer uitgesproken is dan de coach is algemeen directeur Wilco van Schaik. En de goede verstaande hoort dat hij weinig begrip heeft voor de stap van het Twentse bestuur. Ja, dat is de beslissing van het bestuur. Uh, meneer Muntsman heeft daar net de brief over gestuurd en ik heb Joop daar ook voor bedankt en ik respecteer het. Ik heb daar mijn mening over, uh, hij zijn mening en ze zijn er niet. Nou, dat vind ik jammer. Mag ik dan zeggen dat je het niet begrijpt? Ja, dat zeg jij, maar uh, nou ja, kijk, ik, ik begrijp heus wel uh, waarom FC Twente dit, dit doet. En ik heb met Jo Munsterman daar gewoon een goed gesprek over gehad. We hebben daar een briefwisseling over gehad. En uh, ja, that's it. En, uh, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Uh, wij hebben op de plek van het bestuur van FC Twente onze gezusters. Die komen één keer per jaar. Dus dat? Ik, dat zijn de zusters uh, van de kerk, uh, de, de, de nonnen. En uh, wij hebben dus... Uh, Tien nonnen zitten en die komen één keer per jaar. Ja, daar hadden we nu een hele mooie plek voor. En die zitten op de, op de directiesheets van, uh, van Twente. En ik denk, als Joop dat hoort, uh, dat hij dat ook nog wel leuk zou vinden. Uh, nou, wat in ieder geval duidelijk is, en wat jullie al in de kop van de uitzending hadden zitten... is dat er bevestigd is door de Utrechtse politie dat er waarschuwingsschoten zijn gehoofd. Een aantal is daarbij uh, niet genoemd. Maar wat ik van een aantal supporters bij het stadion begreep... was dat het zou gaan om een schot of drie, vier. Dat werd ter plaatse nog ontkend door agenten, maar is later dus blijkbaar bevestigd informatie hoor ik ook net kort. Een risicoduel was Utrecht-Twente vorig seizoen gek genoeg niet. Ondanks dat in het verleden ook al Utrechtse spelers door de Twentse aanhang werden belaagd in Enschede. Middenvelder Anoua Kali vertelt dat alle onrust rond de wedstrijd van dit weekend geen invloed zal hebben binnen de lijnen. Nee, helemaal niet. Absoluut niet. We hebben het er niet eens over gehad. En, uh, daar hebben we helemaal niet over. We hebben het enige wat we het over hebben is uh, over Twente. En uh, hoe, we, hoe we het gaan aanpakken tegen Twente. Ja, en zondag moeten we gewoon uh, volop aan de bak. En dan wordt uh, het was sowieso een andere wedstrijd dan volgend seizoen. Speelt het nog ergens mee? Het werd 6-2 vorig jaar. Uh, ja, speelt dat mee? Of zeg je van, joh, dat kun je niet vergelijken. We zitten nu in een hele andere fase met de club, met de spelers. Dat, dat zegt me niet zoveel. Ja, of dat meespeelt, weet ik niet. Maar kijk... Uh, ja, je kunt voor jezelf praten. Ja, tuurlijk. Uh, maar uh, ik denk uh, dat het gewoon een wedstrijd is zoals uh, alle andere wedstrijden. Of we nou tegen Twente voetballen of tegen, of tegen RKC. Het is dus gewoon allemaal hetzelfde wedstrijd. En we gaan met dezelfde intentie de wedstrijd in. En dan uh, kijken we wel uh, hoe het eindigt. Maar uh, de, wat, wat er omheen gebeurt of uh, wat er is gebeurd, dat uh, laten we aan ons voorbij. Nee, dat heeft bij mij nooit gespeeld. Uh, revans nemen. Uh, je wil iedere wedstrijd sowieso winnen. Dus met een revans gedachte, uh, uh, dat heeft mij nooit meegespeeld. Dit is een nieuw seizoen, een nieuwe wedstrijd en uh, we knokken voor de punten en dat zullen we zondag ook doen. Ik gooi er nog even één keer in. Revanche nemen als je het hebt over vorige week. 4-0 bij RKC, dat kwam voor de goede gemeente toch uit de lucht vallen. Ja, dat was, een, uh, was niet onze beste wedstrijd. Ik vond dat wij voetballend veel te weinig brachten. Ja, en we hopen dat we dat uh, zondag wel weer kunnen doen zoals we de weken daarvoor wel hebben gedaan. Wat heeft jouw Timmermans oog gezien? Waar zat de angel? Wat ging er mis? Dat we te weinig doorvoetbalden. We kozen te snel voor de lange bal, terwijl er wel ruimtes lagen om, om door te voetballen. Het uh, werd ook wel moeilijk, omdat de ruimtes wel steeds kleiner worden gemaakt uh, door de tegenstander. Uh, ja, daar moeten wij meer mee, uh, proberen mee om te gaan. Het was, uh, ja, gingen, uh, het was een echte off-day, denk ik. Uh, ja, het lukte allemaal niet, we hadden niet allemaal ons niveau. En, uh, maar goed, dat uh, we alweer, zijn we alweer vergeten. En uh, We moeten ons gewoon richten op Twent. Hoe uh, gaat het met jouzelf? Want de kritieken... Uh... Nou ja, vorige week misschien even niet meegerekend, maar die zijn lovend. Ja, ja dat weet ik niet, maar uh, het gaat gewoon goed nu. En, uh, niet alleen met mij, maar ook met de ploeg. En uh, als de ploeg goed draait, dan uh, draai je automatisch goed mee. Nog opvallender dan de prestaties van Anoua Kali... zijn die van keeper Robin Ruiter van Utrecht. Door kenners en analisten wordt zijn naam zelfs al in verband gebracht... met het Nederlands Elftal. Ja, ik ben wel vrij ambitieus. Uh, ik heb heel bewust gekozen om een stap te maken naar, uh, naar de clubs FC Utrecht. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vind om te gaan spelen... Ik heb drie jaar ervaring opgedaan uh, bij SU Van En dat zou allemaal voor niks zijn geweest als ik een te grote stap had, had gemaakt. En op de bank terecht zou, zou zijn gekomen. Dus uh, ja, wat dat betreft ben ik wel heel erg gericht met mijn carrière bezig. En als je dan ziet uh, hoe het nu gaat bij SU Utrecht, dan mag ik daar uh, heel erg tevreden over zijn. Alleen, uh, ja, ik wil nog veel meer dan dat. Ja, ik weet ook dat die in de gaten wordt gehouden door, uh, door Frans Hoek. Uh, die, die volgen de keepers uh, sowieso nauw. Die trainer van het Nederlands elftal? Ja, dus wat dat betreft uh, weet ik dat ze op meerdere keepers letten. Nederlandse, uh, in de eredivisie. Dus wat dat betreft uh, ja, wordt die bekeken. En, en dan is het verder aan, uh, aan de bondscoaches uh, om daar een keuze over te maken. En met name FC Twente is zondag een paar belangrijke spelers. Sowieso ontbreken doelman Michailov en aanvaller Chadli. Leroy Ver is nog niet 100% fit, maar zit mogelijk in Utrecht wel op de bank. Bij Utrecht zijn Cedric van der Gun en Duplan afwezig. Daar gaan we naar tennis. In Praag wordt dit weekend de honderdste finale gespeeld van de Davis Cup. Die finale gaat tussen Thuisland, Tsjechië en titelverdediger Spanje. En Marcella Mesker volgt voor ons dat duel. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Op dit moment speelt de kopman van de Tsjeche Thomas Berdig tegen Nicolas Almagro. En we dachten, we bellen Marcella wel als het afgelopen is. Maar dat kan nog wel even duren, Marcella. Ja, het krijgt nog een staartje hoor. Want we zitten aan het eind van de vierde set, de tiebreak... En het is 6-3 voor Almagro. En die lijkt dus op het randje van een vijfde beslissende set. Hij staat nu op setpoint. En dat is knap, want het stond 2-1 in sets in het voordeel van Berdy. En die stond in die vierde set gewoon 3-0 voor. Bijna 4-1, bijna een dubbele break. En ja, dan maak je dat breakpoint net niet. Je pakt die kans niet. Je wordt zelf gebroken en ineens draait de wedstrijd weer om. En nu het beste van het spel voor Almagro. Het setpoint is er. Nou, Ber die moet reserveren voor een tweede service en uh, dat is maar de vraag of die dat gaat redden. Ja, we zijn... Uh, we en praat ons maar even bij eigenlijk, want misschien uh, pakt hij die set ernaar ja, nou, wel. Ja, uh, meteen de rally aan de gang. <racht> het is een supersnelle baan, daar komt hij back langs de lijn van Almako. Die gaat net uit. Hij ging uh, misschien iets te vroeg in de rally voor de winner langs de lijn. Dus hij verspeelt hier het uh, eerste setpoint, maar mag nu dadelijk zelf serveren. Het is uh, 6-4 in die vierde set tiebreak. En uh, uh, nee, Berdy gaat nog uh, zelfs één uh, setpoint uh, serveren, dus kan wellicht nog dat setpoint wegpoetsen. Pijdig die natuurlijk een goede eerste service heeft. In principe wat beter dan die van Almaco. Het is een snelle baan. Ik zei het al, ze spelen thuis in de O2 Arena in Praag. De eerste service... Onder in het net. Erbarmelijk slecht zou je zeggen op zo'n moment. Als het zo belangrijk is. Maar ja, spanning speelt mee. Want het hangt erom. Hè? Want Tsjechië staat 1-0 achter. Stepanek verloor van Ferrer. Nu de rally aan de gang. Voorhand Almagro. Sterk. Backhand Berdy. Backhand enkelhandig van Almagro. Prachtige slag. Mooie techniek. Weer die backhand. Nu langs de lijn van de Spanjaard. Het is goed. De rally gaat door. Beetje voorzichtig van alle twee. Grote marge over het net. Nemen niet te veel risico. Gaat maar door. Ja, en dan Almagro. ...in het net zegt... ...oeh, choken noemen we dat uh, in tennistermen... ...een beetje met een uh, dichtgeknepen keel tennissen... ...want uh, ja, je wordt dan wat angstig... ...ik zei het al, weinig risico... ...en hij slaat die bal eigenlijk met zijn voorhand... ...zijn sterkste wapen onder in het net... Berdic ook uh, voorzichtig. Maar goed, hij maakte de fout niet. Dus wordt er uh, nog een puntje weggepoetst. En uh, heeft Almagro nog maar één setpoint over. Ze nou, zijn, uh, Marcelle, ze zijn niet de beste vrienden. Merk je daar iets van in die partij? Ja, ja, ja, ja zeker. Het was uh, zelfs zo in die uh, vierde set, toen het uh, 3-0 stond voor Berdic. Toen werd het 3-2. Een hele moeilijk service game uh, van Almagro. Toen botsten ze bijna tegen elkaar op aan het net. En uh, ja, op dat moment uh, zag je Berdic zo Kijken van, jongen, wat doe je? Vervelend. Eh, maar eh, Almagro die had een soort rode doek voor het hoofd. Dus eh, bijna een botsing eh, bij de gamewissel. En eh, ja geen, geen goede vrienden zijn. Dat, dat, dat dateert nog van die wedstrijd bij de Australian Open. Toen eh, kreeg Almagro een bal die hij heel makkelijk weg kon tikken. En hij sloeg toen keihard kei rechtstreeks eh, op eh, hoofdhoogte van Berdy. nou Die werd daar zo eh, boos om dat ze elkaar na de afloop van de wedstrijd geen eh, hand gaven. En ja, dat soort dingen vergeet je. Je niet als speler. Nee. Ondertussen is de set binnen hoor, voor Almagro. Hij serveert hem uit op dat derde setpoint. Goede service. Berdi kansloos. Vierde set in een tiebreak naar Almagro. En nu krijgen we dus een vijfde en beslissende set in deze ja, hele belangrijke wedstrijd. Want het is toch voor Tsjechië: erop of de ronde komen ze 2-0 achter. Ja, Dan ga je dat niet meer redden. Dus Berdi moet dit echt winnen voor de Tsjechen. Ja, je zei al, uh, die, die eerste wedstrijd hè, won David Ferrer van Radek Stepanek. Had uh, Stepanek nog kansen? Of... Of, of echt helemaal niet? Nee, ik vond eigenlijk helemaal van niet. 6-3-6-4-6-4. Ferrer kreeg maar liefst 25 breakpoints op de service van Stepanek. Maakte er vijf, dus dat is eigenlijk nog niet eens zo heel veel. Maar toch, als je 25 breakpoints uh, uh, creëert op de service van je tegenstander. op een supersnelle indoorbaan. Nou ja, Dan kan je die wedstrijd natuurlijk nooit verliezen. En dat betekent dat je toch wel veel en veel beter bent. En dat was het ook. Ik vind het knap hoor, van de Spanjaard die ja, toch al een topjaar bezig is. Zeven toernooien gewonnen. Speelde vorige week nog in Londen. Haalde daar net de halve finale niet. Eh, moet dan omschakelen. Dan met zijn land spelen. Is kopman. Want Nadal ja, is er niet bij. Hij he? moet Nadal vervangen, dat is ook niet heel simpel. Nee, dat is zeker niet uh, simpel. En uh, ja, dan moet je het toch maar weer eventjes doen. En dat eventjes, ja, dat deed David Ferrer. Ik, ik moet zeggen, pet je af hoor. Want uh, ja. Stepanek had echt geen kans. Dank je wel, Marcella. Die wedstrijd uh, gaat nog even door, hè? Ja. Jij blijft kijken. Zeker weten. <laughs> Dank je wel. We gaan weer terug naar het voetbal. PSV mag zich sinds vorige week eindelijk weer eens koploper noemen. Dankzij een ijzersterke serie in de competitie. Acht overwinningen op rij. Morgen moet PSV naar Den Haag voor de wedstrijd tegen ADO. De oude club van keeper Boy Waterman... die zich bij PSV verrassend in de basis heeft gespeeld. Martin Friesema sprak hem vanmiddag. Yes. Boy, eerste doelman van PSV. Uh, moet je jezelf nog wel eens in je arm knijpen? Van goh, ik droom niet, dit is allemaal hartstikke echt. Nee, dat is nu niet meer, uh, niet meer echt, uh, echt nodig, moet ik zeggen. Je bent, je bent er nu wel aan gewend. Maar hoe is het om um, eerst te doen om PSV te zijn? Ja, mooi. Het is, het is sowieso al mooi om, uh, om speler van PSV te zijn. Uh, dat had ik een jaar geleden ook niet verwacht. En uh, om dan nu te spelen, dat is helemaal uh, ja, iets, iets moois. Als we nog even terug gaan in de tijd, hoe is dat nou precies gegaan? Ik bedoel, de advocaat was niet helemaal tevreden over Titon. En toen kreeg je dat zo ineens te horen? Ja, hij heeft mij niet verteld uh, hoe, wat, waarom. Hij heeft mij gewoon toen in de Europacup-wedstrijd in de basis gezet. En ja. sindsdien startte. Moest de knop om? Was het een omschakeling voor je? Nee, eigenlijk niet. Want het is wel een, wel een doel geweest vanaf het begin af aan om, om in de basis te komen. Kijk, dat het zo snel gebeurd dat had ik zelfs ook niet verwacht. Maar je hebt wel een doel. En als je, daar, als je echt met een doel bezig bent, dan uh, hoef je niet echt de knop om te zetten. Je maakte meteen een hele stabiele indruk, vond ik. Um, um, had je in die zin geen last van zenuwen? Het feit toch dat het een topclub is en dat je er dan meteen moet staan? Ja, nee, niet zozeer dat het een topclub is, maar het is wel weer uh, de echte wedstrijd. De eerste echte wedstrijd die er uh, voor mij uh, ja, echt, echt toe deed. Dus dan, dan heb je altijd wel zenuwen, maar goed, dat, uh, dat heb je bij elke wedstrijd wel. Ja. Morgen naar uh, Adel Den Haag, een club waar jij ook gezeten hebt. Wat zijn jouw gevoelens richting die club? ja een beetje dubbel ik heb natuurlijk uh, qua uh, sportief niet, uh, niet mijn beste tijd daar gehad maar uh, ja, verder met, met, uh, met het team wat we hadden was het echt uh, ja, daardoor ben ik ook tweede jaar nog daar gebleven omdat we echt een uh, fantastisch team hadden dus ja het is voor mij een club waar ik heb gespeeld en uh, ja, ik ben blij dat ik hier weer in de eredivisie daar terugkom ja maar sportief gezien inderdaad had je je dat iets anders voorgesteld ja heb je ook nog iets, iets van een lange neus richting? Aero? Nee, nee, nee dat zijn dingen. Daar, daar ben ik helemaal niet van. Uh, er zitten nu ook weer mensen die er toen niet zaten. Dus hoezo zou ik een lange neus trekken? Ik, uh, onze weg zijn toegescheiden en ik, uh, ik ben verder gaan en aardig had vullen. en je ziet nu bij Psv. Uh, dat moet toch een heerlijk toetje voor je zijn in de carrière. Ik bedoel, 28 jaar uh, via verschillende clubs hier dan uiteindelijk gekomen. Het kan gek lopen. Ja, het was niet de weg die ik uh, op 16-jarige leeftijd in mijn hoofd had. Maar goed, uh, ik ben nu wel daar waar ik uh, graag wilde zijn. Dus uh, ik geniet ervan. Ja, en keepers kunnen nog heel lang mee. Wat zijn wat dat betreft nog de ambities? Ja, alles uit je carrière halen. Dus uh, nu is het gewoon is het PSV. En uh, wat daarna komt, dat zien we dan wel weer. Dat, dat kan van alles zijn. Uh, in die zin heb je wel leren realiseren ook. Ja, ik ben niet meer echt van, van de plannen trekken. Ik, ik zie wel wat, wat komt en je moet elke dag je, je steken best doen en dan komt het gezellig wat. Dat zei Boy Waterman. Goed nieuws voor PSV is dat het herstel van Erik Pieters voorspoedig gaat. Hij trainde vandaag voor het eerst weer met de groep en dus klonk Pieters vanmiddag optimistisch. Het gaat goed. Ik heb er veel zin in. Uh, ik vind daar een, een zware training een uh, klein beetje een reactie erop, maar dat is normaal. Ik kijk het gewoon per week eigenlijk hoe het gaat en uh, vanaf daaruit kijken we verder. En qua planning, uh, je richt je in principe nog steeds op na de winterstop of alles wat eerder komt, vind je ook wel lekker? Nou, natuurlijk, ik richt me gewoon op de na de winterstop, maar alles wat eerder komt, dat, uh, dat is meegenomen. Maar daar ga ik me niet op focussen, ik uh, focus me gewoon uh, na de winterstop en uh, mag ik zeggen, alles wat eerder komt, dat is, uh, dat is lekker meegenomen. Dan moet je dus vanaf dan toe kijken naar PSV, maar goed, je volgt in PSV natuurlijk intensief, momenteel ja. de koploper. Uh, wat vind je van de ploeg, hoe, hoe ze momenteel prese, uh, presteren? Ja, goed. Uh, af en toe zijn er wel wedstrijden tussen dat wat, wat zwaarder en moeilijke, moeilijker loopt. Maar dat hoort altijd bij. Uh, in de wind is, is het belangrijkste. Uh, Binnenkort uh, krijg natuurlijk een zwaarder programma. Met uh, Vitesse, Twente, Ajax, Napoli tussendoor. Dus dat, dat is natuurlijk de, de echte test uh, voor de windstop. Maar uh, we doen het goed. We staan bovenaan. is het belangrijkste, denk ik. Ja, maar je kijkt natuurlijk ook specifiek naar de defensie. Wat valt je dan op? <laughs> nee, ja, ik kijk gewoon naar het team. Uh, ik ben nu een jaar uit, dus ik kan een jaar lang naar, naar de verdediging kijken. Maar nee, ik, uh, dat heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon naar het team gaan kijken. En Het belangrijkste is dat het team goed presteert. En dat is gewoon het belangrijkste te ja. ja. uh, Een vraag waar ik natuurlijk niet omheen kan, is zeg maar het presteren van Jetro Willems. Op jouw positie in principe. Uh, wat vind je van zijn ontwikkeling? Nou ja, uh, hij heeft het goed gedaan. Uh, hij is natuurlijk heel snel gekomen. Ook bij de NSL is hij heel snel gekomen. De EK spelen. En uh, ik heb alleen maar vol lof over hoe hij het heeft gedaan. Hoe hij het heeft ingevuld. Uh, zeker voor zo'n uh, jonge gast uit die net van Sparta afkomt. En eigenlijk heel snel... De plek bij PSV en bij zelf heeft ingevuld en uh, ik vind het alleen maar knap. Wat, wat betekent het voor jou terugkeer dan straks? Uh, concurrent erbij en uh, concurrentie maakt je sterker. Mooi gezicht, maar uh, het is wel een jonge jongen die het al zo aardig doet. Ik ben ook op jonge leeftijd ergens gekomen en uiteindelijk ook een basis uh, gehaald. En, uh, uiteindelijk wat ik zeg, uh, je speelt bij PSV. Uh, concurrentie hoort erbij. Uh, dat hebben we nou eenmaal voorin, middenveld, achterin en dat hoort erbij en... Uh, we zijn het gewend en dan moet je gewoon weer leren omgaan. Ja, zou het een optie zijn ook dat je je uh, ook zou focussen op, op een plek centraal in de verdediging? Oh ja, dat is zeker een optie. Uh, ik zou, uh, iedereen iedereen wel weet dat ik ook uh, centraal kan spelen en wil spelen. Uh, maar dan zullen we moeten wachten uh, wat de trainer ook wil. En dat gesprek heb ik nu niet gevoerd met hem. Dus. Want dat doe je ook bewust nog niet? Want ja, je bent er nog niet. Ik in... ben er nog niet. Dus het heeft geen zin om nu te gaan uh, speculeren van okay, waarom ik ga spelen in het niet centraal. Het maakt, niet uit, uh, uiteindelijk maakt het maar niet uit waar ik speel als ik maar speel. Want ja. dat, uh, daar ga ik nu naartoe werken. En dat zei Pieters. In de eerste divisie stond vanavond de topper op het programma... tussen FC Dordrecht, de nummer 2, en koploper MVV. De wel in Dordrecht eindigde in 3-3. MVV stond tot zes minuten voor tijd nog met 3-0 voor. Maar in een spectaculaire slotfase scoorde de thuisploeg nog maal. Volgens de coach van FC Dordrecht, Harry van den Ham... een volkomen terechte uitslag. Ze hadden in de, in de eerste fase van de tweede helft ik denk toch de drie vier opgelegde kansen. Die maak je dan niet. En in de laatste tien minuten maak je, maak je drie goals. En uh, ik, ben, ik ben wel tevreden over he, de, de tweede helft, uh, de eerste helft was ik ongelooflijk kwaad de manier waarop wij speelden. Dus uh, nou, ze hebben het uh, rechtgetrokken met meer mentaal opzicht. Gaf je er nog wat voor in de rust? Ik zeg eens nou, eerlijk. Ja. Je, je, je kan nooit aangeven dat, je, dat het tevoren partij is. Ik heb gewoon gezegd, we gaan echt vanaf het begin af aan één op één spelen. spits erbij gezet, fysiek sterk. Ik zeg, dan moeten we uh, van daaruit uh, proberen hun in te spelen en dan bij te sluiten. Ja, met name de eerste kwartier krijgen we vier kansen. Dan denk ik van jeetje. Je, maar dat was ook een beetje het verhaal, uh, de eerste helft. Het was net niet de duels, niet de tweede bal. Het was ook een beetje de spanning. De nummer 1 tegen de nummer 2. Meer aandacht dan normaal. Ja, dat zou kunnen. Het is natuurlijk een hele jonge groep. Hè. Uh, we moeten niet vergeten dat er jongens zijn die uh, 19, 20, 21, 22 jaar zijn... en die wel met de druk om moeten gaan van uh, wil je bijblijven, dan moet je winnen. In ieder geval niet verliezen, dat hebben we dus gedaan. Maar ja, het kan, maar ik kan niet in de kopjes kijken. Is het ook een beetje de charme van de eerste visie dat dit kan? Ja. Het is een spektakel. het is anderhalf uur, uh, gebeurt er van alles? Precies. Het is uh, uh, qua strijd en, en werklust en fysiek en, en uh, opportunisme het uh, hoogte in de, in de Erevisie. We proberen wel te voetballen, maar um, ja, weet je, het, het, het, het, het boeit. Ik bedoel, uh, de mensen die gaan vanavond toch met een, uh, met een goed gevoel naar huis. Even eh, 3-0 achter naar 3-3. En zeker uh, de manier waarop, Dus dan kan je zeggen als coach, van, nou, daar hebben we het mentaal goed gedaan. Uh, er staat meer in, jammer. Het is niet anders. Nou ja, als je naar 03 op 3-3 komt, dan moet je tevreden zijn. Maar even over jouw rol. Je bent een soort interim trainer. Je overlegt voortdurend met de zieke Theo Bos, de hoofdcoach. Uh, nee, uh, ik overleg niet elke keer. Uh, we hebben elkaar regelmatig aan de telefoon. We zien elkaar regelmatig. Uh, omdat uh, als Theo het even kan, uh, dan probeert hij toch naar het stadion te komen. Ook, ook bij de tijden. Dat is uh, fantastisch als hij, als hij er is. Uh, vanmorgen toevallig gebeld uh, met Theo. Ach, het is niet zo toevallig, maar. Ja, dan hebben we het uh, graag over het team. En over het voetballen. En hoe zie jij dat? En uh, hoe zie ik dat? En. Uh, kijk, je moet niet vergeten: uh, dit, is uh, dit is Theo's team. En uh, door verschrikkelijke omstandigheden kan hij niet meer voor de groep staan. Waar gaan dit op uitdraaien, die eerste visie? MVV staat nog steeds bovenaan. Sparta klimt naar plek 2, gaat over jullie heen. Ja. Wat gaat het worden? Want ja, de eerste wedstrijd is trouwens Sparta, Dordrecht. Ja, ja. Nou ja, kijk, we hebben dit verdiend. Hè? Het is niet zo... Dat wij uh, die punten die we hebben en de wedstrijden die we gespeeld hebben, dat we die uh, gepikt hebben. We, we zijn al die uh, wedstrijden de, de bovenliggende partij geweest. We hebben zware uitwedstrijden gehad die we gewonnen hebben. Go Ahead uit, uh, Kambuur uit, of uh, sorry, uh, de Gaafschap uit, wordt uit. We winnen voor de beker uh, bij Willem II uit. Hè, dus uh, het een zwaar programma. Maar het is we niet, niet tenminste aan nou, de tweede plek en nu uh, waarschijnlijk derde. Uh, volgende week staat sparta voor de deur. Nou, wat is er nou mooier om daarvan te winnen en dan komen we weer de tweede plek. Harry van den Ham, de coach van FC Dordrecht, in gesprek met Rob Fleur. De overige uitslagen op teletekspagina 829 en de stand op 830. Hierna met het oog op morgen, gepresenteerd door Thijs van den Brink. Ik wens u een goede avond.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 De pers tribune zondag om kwart over twaalf. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Beleef Overijssel in de winter. Dikkensfestijn in Deventer. Kerst in Oudkampen. En IJsbeeldenfestival Zwolle. Ga nu naar winterinoverijssel.nl